Ik ga er nu nog even zeggen dat we dus met een aantal termen zitten over waarover u kan bellen. Zoui De baat van Sint-Niklaas was nog zo'n term van vorige zondag. Piet dat la van Frans de trog En dan kregen we termen uit de sfeer van de schoenlapperij van mevrouw Renmans, mevrouw roussems renmans Duc de Guise en Garçon de Café, mevrouw Roussem Renmans mevrouw heeft ons daar uitleg over gegeven. En ik dacht dat we ongeveer uh, dat, dat ongeveer alles was, uh, René. Uh, wij hebben ook nog contour voor en tige. Ja, termen die de Arsenalen wel zullen kennen. Zie daar het uh, overzicht van Voorgezon. Hallo. Pierre Huygen. Ah, dag, Pierre. Leude. Goeiedag, Pierre. Morgen. Wat gewoon is van u toren, Pierre. Wel, het uh, was niet zo dat ik een keer moest terugbellen. Ja, je zou ons nog een keer moeten bellen, inderdaad. We hebben nog een aantal termen. Uh, een Frans dak bijvoorbeeld. Kun je ons een keer expliceren wat dat juist te zien was? Wel, als ik bij een buurt ja. in de Molenstraat. ja, dan heb ik een Frans dak. Ja. Weet je wat ik bedoel? Ja. De vorm? Ik... Dus uh, een Frans dak, in, in zekere zin te kunnen vergelijken met een mansardekamer. Maar het is niet helemaal hetzelfde? Nee. Nee, maar uh, een Frans dak, dat zijn... Worden, geen volledige verdieping. Wij horen hem nadenken. Ja, maar ik heb nooit geen ander naam gekend. Ja. Als een, een Franse dak uh, Dat was een kamer die gedeeltelijk onder tak was. Ja. Uh, nou, maken ze dat anders. Vervuil als dat maar herinneringen gewoon. Uh, nou, werd de muur, uh, de binnenmuur, werd op een zuikere afstand van de buitenmuur gezet. Om de kamer zo zijn, te verhogen. Ja. En de vreugde was dat meer een gebroken verdieping, ja. en er waren dat kleine venstertjes, dat was hoog niet. Juist, ja. Maar dus dat was dat was afwaardelijk nog niet op zolder. Hè. Want dan daarboven, als ik niet mis ben, op die kamer die ja. in het dak gebouwd was, ja. daarboven neemt ze dat schaar zolder. Ja, dat zou wel zo zijn. De, de, de scherzolder, er de is uh, het stuk de dat blijft tot in de punt van het tak, de nok van tak van boven. Ja, zeg Pierre, en dan was er nog discussie over een kapellenvenster. Ja. Kun je ons nog een keer uitleggen wat dat juist is? Dus een dakvenster, dat is plat, hè? Ja. ja. Een gewoon dakvenster. Dat daar, en daarin in de vorm van een kapel. Ja. Dus ik begrijp wat ik bedoel. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is, uh, de veur, was dat niet goed, dat kost misschien de nok. Een meter uitsteken, van tijd nog minder. Ja. Dus het was iedere kantjes, maar dat zat de vorm wel van een kapelletje. Ja. En hoe dat die naam komt, ik veronderstel dat vandaag zo moet voortkomen. De vorm van een kapelle? Ja, in, compleet. Ja. Dat had niks te maken met een lucarne. Want die komt dan terug en ik wat er gebeurt. En mag je dat restaureren, want dat is fout. Als je daar naar binnen komt, dan zie je daarboven, boven de cornis. Zijn dus Carnicus. Ja. En dat zijn platten. Dus dat steekt niet uit. Uh, dat is mijn platformje van boven. En dat dat, dat kan 25, 30 centimeter breed zijn van boven. Die is, dat platformken. dat Dus je ziet dat het vier kleintjes, hier heel ja, ja. Juist genoeg voor 30 centimeter uit te steken en daar een rechte venster in te zetten. Juist. Een kapellevenster, dat komt er verder uit. Ja. Van boven, dat is ja. Maar dat ja, af de vorm van een kapel en er is de rest, de blijft wat. Ja. En er is uh, een kapel, is een decoratief debat. Ik vind dat flair veel opkomt hoor. Ja, dat is juist. Uh, zegt Pierre, ja. en een anterneau, we hebben het daar vroeger al eens over gehad. Een anterneau van het Franse lanterneau. Ja. Wat is dat dan? Dat moet ook een soort van uh, lichtkoepel zijn. Ja, maar dat, dat is juist. Maar uh, een interneu, ze noemen dat ook iets dat in een uh, in tak ingewerkt was. De vernieu, als ze nou over een interneu spreken, dan is dat een lichtkoepel dat in een plat tak laat. Ja. ja. Ja. Maar vroeger weet ik goed dat mijn vader ervan sprak in een interneu en dat was uh, een klein uitstekselje dat in een dak zat. Ja. Maar daar ben ik niet zo zeker over, over dat hand Ik kan dat naam dikke zouden zeggen, in verband met dakwerken. Ja. Dus niks te maken met loodgieter. Nee. Ja, maar... maar nou, nou hoe zou ik dat moeten zeggen? Nou werd het woord lichtkoepel gebruikt. Is. Ja, ja, ja. Dan ja, was dat datzelfde blijft, dan aantal. Maar een lichtkoepel, dat kun je niet verstellen nee, als iets dan in een dak, een schuin dak ingewerkt is. Hè. Ja. Want er is geen koepel meer. Uh, mag ik nog even terugkomen op uh, dat schoenwoord van voor drie weken bijzaken? Dat spijverken? Twee? Uh, spijverken. Ja, ik heb nog gepaard, jong. Ik zeg, maar daar gaat het nog meer uitleg over hebben. Ja. Uh, ik heb dat niet gehoord de reactie van die meneer dat achter mij gekomen is, mijn vrouw maar dat verteld en uh, dat was inderdaad juist dat was een perfecte aanvulling van dat ik gezegd uh, had maar dat was niet over Spijver dat was over spijveren. ja dat dat meneer gezegd heeft ja. dat dient voor de val van het water te breken ja. Ja. en dat was inderdaad correct van de meneer uh, ik moet dan bedanken voor mijn herinneringen op te frissen ja. maar Spijver daar kun je van tijd, dat moet ik je zeggen, je hebt een schouw waar het water komt afgelopen. In. Ja. En uh, daar wat de schouw en tak komen ja. dat is een voeg of een mogelijke water in de zuipring. Ja. En voor het water van de schouw op te pakken, ja. Ben dat of uitgewerkt in lood Maar ik heb nog geweten dat de schoonendeker uh, er een urke zet in de schouw en daar een scholijk in zat. Ah. Dus dat stak, dat uit uit Schoa. Ja. En het water dat van de muur van Schoa naar beneden kwam, gelopen, of gedonderd waar nijdschlag, kwam om dat schoelijke en win echt tijd van Schoa. Juist. Dat waren spijvers. Ja. Zeg jij? Ik koos, mag maar, ik nog eentje maar, liet, over dat ja? spijver? Ja? Dan heb ik ook nog gezien dat onze vader, wat tegen dat Schoa tegen kwam, dat stukjes loert of zink onder de scholen of onder de pannenstak, dat weggingen van de school zelf. Ja. Dus hetzelfde principe principe, Ja. Oké? Okay? Ja, uh, nog een kleine vraag, in verband ja, daarmee, omdat je ons ook gezegd hebt dat een spijver niet te maken had met een vorm, of, of met iets, een onderdeel van een trechter, zo'n soort van terugloop, zo moet ik het toch menen te begrijpen. Hé hey, René? Ja. ja. Zei je dan niks van een trechter? Ja ja ja ja, ja. Uh, ik weet niet vroeger maar ja tja, toch toch een trefter, inderdaad dat was zo een soort van overloop als nou een trefter verstopt steekt in de misnest. of zo in de aan dergelijke en we dat water met te overlopen, die langs de muur is afgeroepen, langs de achterkant, werd aan de vuurkant een vijken ingemokt. En dat was maar een paar centimeter slank. Ja. En dan werd er voor vijf afgesneden, dat er 45 graden kwam. Dus je snapte hoe ik het bedoel. He. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En in geval van overloop, langs dat de spijwerken, werd dat water natuurlijk, dat liep straat op of over dat je wil, maar dat treedt je in de muur niet af. Ja, ja. We zien het ongeveer. Dus hetzelfde van. principe. Als ba een schoon, we het water kunnen weg te laten, we niet lang binnen te lopen. Juist. Dat is altijd de spijver geweest. Ja. Goed, Pierre. Oké? Okay. Bedankt. Ver gedaan. Goeie zondag. Prettig zondag. Ja. Daar. Het is Louis Catwaar. Ja, Louis. Het is over dan en Ja. nu. Daar dingen. Ik haal pagapast. Ik zei. Ja. Als na ook komen te weten. Ja. Zeg een keer Louis. Maar wil vroeger, hè, als er bijvoorbeeld iemand een plaats aan zijn ijs aanbaven ja. En het benam ermee het licht van de tweede plaats, dat anders rechtstreeks van buiten licht kreeg. Ja. Je weet een annex uitzetten zouden Just, mensen. Ja. En op dat plat dat was dikker in tijd in een platform, ja. en dan werd daar in de vorm van een kap van een dak. Ja. Een gelezen koepel opgezet met allemaal, dus dat werd eerst een, een smid gemokt. Ja. en daar werden de schoen opgezet en die moesten wel in tijd gaan glas inzetten, glas in de lanterneau. Ja. Maar in de tijd natuurlijk ja, dat veroesterde ja. en, als, en met de lichtkoppels dat heel goed opgevangen. Just, ja. En als je van de lanterneau spreekt, van boven in het dak van een huis ja. dan was dat dikker de verlichting van de trapgang. Just. Mensen die bijvoorbeeld boven naar een massarde moesten gaan, die kwamen boven in het dak en daar was geen rechtstreekse verlichting meer. Ja. Dan wilde dan een om ook de pannen werden vervangen, of de scholen werden vervangen door glazen. Ja. Of ook wel uh, glas in theagers geleid. Ja. Dat, was, dat was een alternoog. Dat was meestal in theeijzer, dat daar meestal lag. in theeijzer. Ja. En aan de ene kant was er wat hoger opgematst, zodat ja, dat dat bergaf stond. He. een opkantje, een opstand ja. en ja. daar stond dat en op en dat was een ter no. En daar lag de matglas in zeker? Dat was een dubbel. Dubbelglas? Ja, de, ja. Nee, nee, van boven op tak had je dus de gewoon in, uh, in matlee glas. Ja, Martelé, en dan, ja. voor ja, de mensen, ja. voor de warmte, lagen daar van binnen nog een keer een, een dubbel in. Ja. En daarmee was dat zicht gebroken. Ja, als dat schoender uh, moest dat dat schoender afgewerkt zijn, zicht. voor een huis. Ja. Maar ja. voor een werkhuis lieten ze dat van tijd gewoon bloed. He. Gewoon bloed, ja. ja maar ja. in een keuken of een achterkeuken werd dat van tijd nog een, een stuk vitro ingeleid. Dat was en op wat Ja. En dat was in. En dan kwisten van dat Frans dak, he. Ja. de ramen dat daarin stond in een Frans dak, he. Ja. daar stonden altijd de ossenwogen in. Ossenogen. Ja. Da, eh, dat waren ovale, kleine romkers. Maar dan termen, dat we niet praktisch nooit niet gebruiken, osnoog. En een Fransman zou nooit zingen: Ik woon op een mansarde. Daar zei hij altijd: Jabit au oeilles de Beuf, Ik woon in dosnoog. En dat zijn schoon, kleine, ovale romkers. En die werden dikwijls in een Frans dak van boven ingemacht. Eh, niet ingematscht, dat waren zinken. En die worden daar zo ingeplotst. Ja. Als je ge ons gemeentenhuis beziet, boven elke raam van het gemeentenhuis zit nog een klaar rond osnoogs. Plus van boven in het fronton zit ook nog een osnoog in. Ja. Van in het Ik kan nou juist vragen, zijn er in alsnog? Maar, uh, je moet er niet gemakkelijk mee tegenkomen. Ja. Ja. Omdat die, Pas op, dat was een diergeval, dat je dan moest kopen in zink, zo'n ja. osnoog. Ja. is. Uh, dat was een schoolstuk, dat was echt een, een ornament. Ja. En goed, dat hebben we in de dingen tegengekomen. Osnoog. Ja. Uh, zeg, Louis, uh, wat hadden het over de kapellenvensters? Ja. En dat we na van erg gemok ja. zijn, Pierre, dat is weer in de mode en dat is decoratief. Ja. Op Nustraat, hoek van Nuustraat, Tota is Boré. Ja, dat zijn een kapelle. Dat zijn Dat zijn, dat zijn ja. ja dat is volgens de naam, hé. Je ja, weet, ja. een kapelle is ook altijd zo gemokt, met zo'n Ik ja, zo, ja. En dan nog is een lucarne een vierkantig met een platakje van boven, dat is een lucarne. In, in, in, als er een plattak op is in zink, ja. is het een lucarne. Ja. En staan op, op een dak, een zadeldakje is de Ja. op puntvorm, dus hè. Op puntvorm, ja. Ja, ja, ja. ja goed loden niet, hè, maar dan is zodanig aan het schuiven. Voor ja. wat dat zegt, zijn blad is bakansvol. Hè. En wil je dan schoenmakers terren, hè, dan tien hè? Ja. Maar een gebeuren hè? Ja. Daar moet je zo, hè? He. <laughs> Ik heb het niet te zeggen. Beer Pensart, dat, dat was ja. een T-shirt wel in de ja. tegen, hè? En hij sneed de t-shirt, En zijn vrouw Emily van Buskop van de Geuzentempel. Just, ja. Die was de stikster, hè? Ja. Uh, hij is nog zo lang niet toe. Met uh, ja. zijn IMB, hè? Juist ja. Hij woont vroeger recht over de Belvedere, hè? Ja, daarna, officieel, dat is inderdaad een BAC is, maar dat ja, was een leerhuizetje ja. hè Ja, ja. En dan is het naar de kalakhoeven. Ja, namen uh, de, de dingen die de oer de, de, de dokter hij zei, ja. in Zeggen we de, ja. de dokter van Inderachter. Ja. Uh, Louis, dan thies, dat was een harte vorm. Nee, nee, nee, nee, nee. tisch was eigenlijk het bovenstuk van de schoen he. Ja, maar hij had een harte vorm, waar dat op? Nee, nee, nee, hij nee. had nee. allemaal zinken Ah, Zinken Zinke, A, zinke? zinke en dan lagen, want dat ik heb hem nog ook eens gezien doen, ja. de, er, er, deze zijn bovenlij open en dan snijdt allemaal de vormpjes zijn. En dan werd dat toen wat afgeschuift aan de zijkant, lichtjes omgeploerd en gelemd, en dan stikten zijn vrouw de baieën, ja. en dat was de bovenkant van de schoen. Ja. En ik weet niet, dat gaat berkende de schoenmaker, herinnert. In de Prielstraat. Dat was Floorkum. Ah, maar Floor... Berken hebben nog aan de stuizen gewoond en, en, en, en dat was nog een echte schoenmaker. En die man die kwamen de 10 snel en die deden dat over de armaten uh, vorm. Ja. En zo nagelde die man de schoen in heen. Maar ja. Berken had nog geen vormen, maar wel allemaal patronen in zink. Ah ja. En de meesten sneden dus en uh, dingen. En natuurlijk, er we ook contraforts ingestekt en alles zo. En, uh, ja. uh, zo mooi ben ik dat ook niet meer, het leven, maar ik heb hem dat dikke zien doen, ze zijn atelier daar van achter. Ja. Het komt er voor is een, is een uh, heel versterking hè, de, de versterking ja, maar dat wordt dan wel ingestikt in de antieche. Nee. En dat wordt dan direct ingestikt. Ah ja. En, en dan ze ze noemen de firma ze dat geeft ook een naam aan ze, en de naaitevorm wat dat ze schoenmakers hè. Ja, ja. ja. En die man dat werd door de maat gepakt en daar trokken ze dat dan over en dan ja. dat de werden de leiders opgenageld. He. Ik baan dat dat een tige was dan? Nee, we... nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja. De tige ja. is eigenlijk het bovenstuk. Ja, ja. Want, je weet, een tige, een bier, daar zat veel op buiten op het op, op, op, op, trottoir. Ik weet niet of je me nog he. ja, ja, ja, ja. En daar was een altijd tijd vergadering zo, en op zijn lulper gaan zitten. En dan kwamen de schoenmakers achter hun tischen. En dan zagen we wel niemand de mij altijd zo buiten komen of zo. Ja. En, dat waren zus niet als de bovenste. Juist. Uh, hij dus, mocht de schoenen niet volledig af. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Hij, hij was zelf maar een snare. Ja, ja. En zijn vrouw was een stikster. Ja. Die stikken, want want Beatrijn, die kost zelf niet stikken. Het was zijn vrouw die stikte ja. die stukken dan niet. He. Dat was wel een nieuwe schoenenstil, maar hij is volledig uh, teniet gegaan. Ja, door ja. de convexe ook. He. Ja, ja, door de seriewerk. Ja, ja. Wel, ja, ja. Zeker. Oké, okay. ja, goed Louis. Bedankt. Bedankt. Jum, Ze waren he? naar het licht, ja. Dag Louis. Dag Leude. Dag. Het is in Marcel, ja, Marcel van Ambos. Ja. Het is over de Thies, ne? Ja. Een <coughs> Thies, dat is waarlijk de schacht van de schoen, hè? Ja. in Vlomse. Ja. Maar dat werd nog een keer verteld in twee parties. Ja. Van het eerste stuk is Nampeng. Ja. Vannachter is de Konders voor. Maar Louis, je kan daar zei het, dat daar de ingestikt werd. Nee, nee, dat kan niet. Dan werd u ingewerkt. Dat is een leire controvour dat schoon afgeschalmd werd en dan werd u tussen de voering en bovenlijn ingepind. Als het op de liestje daar werd. hè? Ja. Op de vorm van de altaat, hè? De liest, dat zou zeggen. Hè. Ja. Zeg, die die auto vormen waarvan sprake. Uh, dus dat zijn de lijsten Dat zijn de lijsten ja ja. Ah, ja, ja. En dat leidt... Uh, een aarder pleit op van onder, want voor mij zou eigenlijk een noemversluig werden hè? als het opgepind werd. Hè? Ja. En, uh, ja, waar da ja. En, ja, wat wil ik daar nog zeggen? De voorkant van de lair daar? Dat is een Ampeng. Ampeng? Ampeng, ja, in Frans. En de achterkant heb ik ook gezegd, de counterfeur van de TIS. De Ampeng en de counterfeur. Ja, dat is de Ja. Ja, ja, dat is inderdaad ook allemaal weer Franse termen. Ja, ja, ja ik ken uh, de schuiligwijs in je Dat was ook allemaal Frans, dat bekend ik. Ja. Zeg, uh, Marcel, en dat dopin wat was dat dan juist? Ah, dat we op de binnenzuil werd er eerst vooral opgezet. Hè. Ja. Dat was uh, de flank van de beesten. De flanken, dat ze zeggen. Hè. ja En dan werd dat met twee nijgeltjes vastgezet. Schoon afgesneden dat dat gelijk was met de, met de pleit. Hè. Ja. En dan werd... Ah, die is, is geriet gemokt, ah net een in van vuil, tussen de voering. Ja. En de komt En dat werd allemaal gelijk. Want daarmee moesten we willen wel opletten, want dat was leier in de tijd, dat was allemaal nat gemokt en week gemokt. Dat moest allemaal gelijk ingewerkt worden met die en. dat werd getrokken in de lengte. We we hier nagelen vast op de Prinsespoortse dingen springen en dat werd daar stilletjes. Centimeter per centimeter was genuigelijk. Ja. We klaar zijn, juist dat het leer komt en dat dat dan omgedaan werd op de opruimder van de list. Ja, van uh, Lisken uh, Rijnmans hebben we de term pinnagelijks. Pinnagelijks ook? Ja, in tijden, pinnagelijks, ja, dat ook twee drie soorten. Tussen, er, uh, veel versimpel, maar getter, weer de konder voor ook, dat niet was niets langer geweest. Dat was wat dikker dat zijn. Ja. Maar vroeger had je nog pinnen die de Aute ja, dat heeft Liske genoeg gezegd. Ja, de Maar dat was wel, een mocht wel een meer leer kapot. Hè. En er waren dus nageltjes. Ja, toch. de pinnekes. Maar dat zou veel tijd toch zijn. Ja, dat zal wel. Ja, ja, ja. Ik ja. je dat nog gedaan Marcel? Bij pinnen? Ja. Nee, nee, maar met de nageltjes. Ja, Ja, ja, ja. Dus een schoen, gepint, dat heb je nog gedaan. Ja, ja, ja. ja. Zeg, de reserve van de nagelken, stak ga die ook tussen snel liepen? Nee, ik heb hem dan nooit. niet, niet wil doen. Dat was te gevaarlijk, hè? Ah, dat was klintjes, hè? Ja, ja, zeg. maar. je er veel dat dat doen, hè? Ja, ja, het is te, Zo, te gevaarlijk. Tussen lippen een aantal zo'n die je uitpakken en, en ah, wat, wat wat potlood, potloodtinten, nee, hè? Dan pakt allemaal pinnen aan monden. Ah, dan ja. Ja, ja, ja. eigenlijk is allemaal potlood, hè? Ja, zeg maar, van Lisken hebben ook de term gekregen, cambruur. Cambruur, ja, ja, de cambreur, dat zit tussen de tussen de, de en de buitenzuil, dat zit ertussen, vanaf de, vanaf de, de niel zogezegd, tot waar de schoen bloot. En daar werd een, uh, dat is dan een, uh, een stukje leer ofzo, met een naarder dingetje. Dat, dat is waarder, hè? en dat wordt dan opgezet. En dan moet na zuil een beetje gebombeerd rond. Ja. En dat geeft de stevigheid aan haar schoen. Ja. Want de zool la plat is en je ploert dat, dat ploert overal hè. en met dat gaan we dat de stevigheid aan de zool. Ja, dat zal dus wel te maken met de vanse, la cambrure, ja. en dat betekent welving. Ja. Ja. Zal dat zijn hè? Ja, ja. ja. We ja. hebben ja. nog van Lieske Dan nog heel wat andere uh, termen gekregen, hè? Onder meer schiefen uh, en stifeletten. Lippetjes. Stif Ellippen. Stifeletten, zei Lieske. Nee. elitten. Wat is dat hè? Maar ah, wel, dat is nog iets speciaals. Daar daar werd nog allemaal mee gedaan Dat werd nog vanuit de eh? netten uh, tip tot aan de kontervoor Dat uh, was van een En dat was zo'n centimeter of drie, breed. Of vier En dat werd een stuk mee ingepind. En dat zat tussen de voering en de hè? En dat was voor het ploen en het krijgen van een bouwvlaar tegen te gaan. Als dat de instap, stak, weinig uh, bovenleer dat van de schoen, waar dat de ploeg was, hè. Ja ja. En dan dat allemaal niet meer gedaan. Dat is te kostelijk hè, en dat is te veel werk allemaal, en en dat... Dat... Het is skeleerdemieuken. Wo, het is skeleerd. Het is allemaal nagelmoekleerd. <laughs> ja. Want ik zei van die zwietvoeten, hè, ja. dat Ja. Wil de willen mensen allemaal zwietvoeten aan. en dat komt vandaan binnen zo dat is er niets nou Want dat is nagelmoekleerd en dat trekt het vocht van de voeten mee op. Zeg... Vroeger, hè. Marcel, de, de eletten, het is toch juist, de eletten. Ja, eletten, maar kinderfloms van van niet, eletten, zeggen ze. We zullen dat wel opzoeken. Ja. Zeg, en uh, schoenen schiffen, wat is dat, schiffen? Schiffen. Schiffen. Schiffen. Dat zou ik niet kunnen zeggen, schiffen. Nee, Allee, we hebben toch weer heel wat termen over de Ja, gelijk maar een, een koei, een koe die is wit, die is de buiten, die is wit ook, hè. Ja. En als de mei schoenen opgemoksen zijn. Op de hè. Ja. Dus het warmte van de voet, maar ah, voet is dus, wie het nu, dat trekt er allemaal in. Ja. Maar als je gaat nee, het los dat dan. En met dat erna ingezet werd, dat trekt er nooit in. En dus dat is meer dat de mensen een rap nemen en dat stinkt in ja, ja. de materie. Ze toeren zo en alles. Hè. Ja. En dat werd, dat werd gedaan omdat het lijf onregelmatig dik was van de beesten. Dat werd er nog een keer geschalmd in de machine. Dunner ook, gelijk als eh, moest nemen dat dat gelijk was, en met deze moeten ze dat mee doen Juist. Dat is nagemaakt Ja. Goed, maar dat zal redelijk terecht. zijn. Dat zal wel. In ieder geval eh, bedankt voor die technische uitleg over de schoenmakerij hè? Ja. Ja, ja Marcel, bedankt, tot nog een stukje, hè. Ja, ja. Zeg. Nou eh, oh ja, ik heb verschillende dingen. Eh, over eh, wat vorige week eh, aange... Gegeven Voor de dag gekomen is Evager. Ja. E ja. E eh, Lode, dat is verwant met het werkwoord heffen. Hè. Dat komt van het Latijn capere, pakken, Ja. ja. Eh? En van het uh, lets, kamp, grijpen. Oei. Ja? ja. Een mansardekamer, we willen zeggen een mansardekamer. Ja. En dat is genoemd naar de Franse architect dat Mansard, dat uitgevonden ja. heeft, François Mansart. Ja. ja. Dan, uh, dan is geboren in 1498 en overleden in 1666. Ja. Van dat polen, ja. waar je altijd van gesproken hebt, je ja. uh, ge weet dat ik opgebrocht ben in een duivelokaal. Ja. Dat ik van mijn drie jaar af niks anders gedaan heb als schuifeling hm. in de keven gestoken. Ja. En van dat woord polen heb ik van Leeuwen niet van gehoord. Nee. Noord het is mogelijk, maar het zal dan toch wel heel, heel oud zijn. Uh, Weilige bruikens, schaafelink. Ja. En niks anders. Ja, ik heb... En we gingen daar daar recht over, Bamon, Baptistaart. Ja, ja. ja. ja. ja. Uh, ik heb van de wijk toevallig een brede keersmaker gezien en dan een bevestigend poil in verband met de afval van Sloerne. Van cool Ja Ja, ja. Dan ja, ja, maar da, dan dat. Problemen. Afval van sloer, dat, dat is het inderdaad, daar maar hebben we ook wel, ook. daar hebben we wel wat lijven in ons keven gestoken. Nou, is het zo dat dus eigenlijk. Uh, het van Bastersevens ba komt van Bad de vlijf, hè? Polen. Ah, ja. En dat er pollen gold een bij Het is mogelijk, het is mogelijk, dus maar daar, ik heb het nooit gehoord. Ja. Enfin, is mogelijk, hè? Krullen zo, hè? Met wat krullen bouwen. Ja, ja. Dan ja, ja. visager. Ja. ja. Je, je zeggen dat dat een synoniem is van visse bakkers. Ja. Nou, dat heb ik nooit gehoord. Maar visage is wel een uitje wat ze de vissen mee pakken, ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat vissen bakken is wel. En dan luidde ik Leem. Ja. Dat heb ik gevonden in het etymologisch woordenboek van Dalen. Ja. En dat komt uit het Midden-Nederlands. Ja. Visgraad. Ja, ja. Vlasstoppels. Ja. Doppen van kolen. Ja. En zaadstro. Ja. En dat zijn ook allemaal lemen ja, dat is leem, ja. Maar een visgraad staat er uitdrukkelijk bij. Ja, ja. En dan afroeien van het jeit, ik kan oh, missen, maar ik denk. Ja. Zeg dan een keer: dat er een mer is dat vandaan niks niet wil weten. Zo heb ik het ooit al horen zeggen, maar ik weet niet natuurlijk dat dat waar is, want er worden veel hmm. woorden uitgevonden door sommige mensen. Hè. Ja, dat is juist. Uh, nee, Frans, uh, nee. Da, die term heeft te maken met, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, als een merrie afscheiding geeft uit de schede ten teken van hengstigheid, uh, hm? dan is dat het roeit af. Het, ah, ja. het paard roeit af, ja, zo. Uh, we hebben iets gelijkaardigs uh, maanden geleden, uh, of jaren geleden misschien, ik weet het niet meer, uh, gehad voor uh, koeien, ja. waarvan we zeiden, ze staat beslingerd. Ja, ja, Weet je ja, ja. nog, wel nu iets ja. gelijkaardigs zeggen we van de Mary's ja. en uh, het werd ons bevestigd door een boer, hè. Ja, ja. Uh, die roeit af, ja, ja. Afroeien, dus roeien in de betekenis van uh, afgooien, afsmijten. Oké, okay. ja. en dan uh, dat kweddenken, Ja. dat ze in uh, Katarvijnd veel klaar zeggen. vraagpersoon ja, ja. zijn, maar wollen zeggen ook, zo'n dikke kwedde, en ja. Dan willen we ermee nou mee zeggen een ploster van een waar, hè? Aha. Dat is dus duidelijk ongunstig. Ah, ja, natuurlijk, hè. Azo en Ah ja, ja. Je ziet, de betekenisveren kunnen we soms wel zijn. Ja, ja. En ja. dan van controer Daar gebruiken wij ook nog veel iets anders voor, tanders, hè? Hij is met zijn controer ja. ah, ja. In ja. den eigenlijke gevallen, hè. Ja, ja, ja, Dat is juist. Een schoon synoniem. Ja. De ja, bagatellen. Ja, ja. Achterste, ja we wel zeggen dat zelf nog contervoelen. voelen Ja, dat is juist. Controer ja. Ja, Frans Gondorf. Oké. Okay. Ja, bedankt. Wel, ik ben bij huis. Ah, toest, ik heb nog ah, iets gevonden voor ah, jou. Ja. Ah. Nog zo op tijd. Treit. Ja. Dat staat in het etymologisch woordenboek van Vandalen. En dat is Middel-Nederlands. En dat zal wel zijn wat we zoeken, hè? Want de uitleg staat erbij, leren lus aan ja. elke kant ja. van het geheel. Ja. Ik heb het ook dus dat is het wat we zoeken. Ja, ja, ik heb het ook gevonden. Mijn probleem is... Hoe spreken we dat in Azijd? Teruit, Het Bedankt, je, man. Ja, ah. een is keer. Ja. Hallo? Hallo? Ja, zeg het Goeie... maar. Goedemiddag, Bakans René. Ja. Alweer wil, mijn schoonmoeder, zei vroeger tegen me altijd. Ja. Je kon van in Azijds naar gaan blazen. <lacht> en tegen zagen <lacht> ze dat, hè. Ja. Oei, dat is het net en het ander, hè? Luz. Ja, dat is, dat is losende dat. dat ja. ja, dat was los een <lacht> <laughs> en, maar wat wilden ze daarmee eigenlijk zeggen? Meestal dat ze er als ze een aan het eten waren. pak dan nog maar een stukje toe. Je kunt van je naar het slaan. Tja, dat was dus eigenlijk eh, mager zijn of wat? Een banier. Als je ten geen groot stuk wilt pakken of niet meer wilt je stukje pakken, ja. dan zouden ze er allerlei toe pak dan nog maar een stuk. Ah ja, ja, ze zal het willen zeggen, maar het is een heel klein stukje. Ja. Ah, René, het gaat al goed, hè? Nee. Nee. Zeg. Maar ik, ik pak niet gemakkelijk aan het stukje. Nee, <laughs> ja, maar ik pak naar de grote zeker. Ja. Nee, dat Allee. is nog niet goed. Het was toch een soort aanmoediging om het stukje toch maar te pakken. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat is, zo was bedoeld, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Ah, zo. Hmm. Je hebt dat er ook maar gedaan. Van twaart wel, van twaart niet, hè. Ja. Ja, weet niet wat dat zweetvoeten zijn? Nee, dat weet ik niet. Nou, we ik niet kan al... wel zweetvoeten maar een paar dagen ja. trainen, dag wel dus ik niet, nog niet. Nee, het zijn anders. ander. Het zijn ander. Nee. Jan heeft vandaag al van alles goed over de schoen maar nee. zweetvoeten zijn me nog niet gerokt. Nee. Maar het zou kunnen ja, streekgewonnen zijn misschien, he. of een ja, ja, ja. uh, gemante rondtas, kan het ook zijn. Uh, het heeft iets te maken met bloemen. En niet met bloem, maar met bloemen. bloemen ik zeg het ja. nog een keer, de mensen lusteren en ze kunnen misschien nog niet in de zoeken van de wijk. Ik ja. hey, er gaat nog iets anders. Nee, voor het nee. moment toch niet. Nee, Allee, Bedankt het was voor het Pas op het aandringen van mijn kleinkinderen dat ik bel, omdat ja. ik, al, ik zeg dat tegen u nou ook altijd doe, nou, hè? Aangezicht dat doe ik al. Ja. dan nou zitten ze daar veertig te lachen zeker. Ja, dat zal wel zijn. En, en allemaal weten het nou en het goede. Ja, ja. Allee, ja. Bedankt, bedankt voor het telefoon. Dag. Ja, nee. en, uh, Lode. Ja. Ik spreek met Janneke van Brem. Ah, Shanneke. Shanneke. Ik ben ah. content dat ik ook een keer kan bellen. Ja, wij zijn ja. ook content dat we een keer horen. Ja. Ah, voilà, ja. uh, Ik kan niet veel zeggen, maar ik heb ja. dat wel gehoord dat Louis Catoir sprak over een ja. ja. En dat is nu een woord dat ik hier in, in ons huis, ja. vroeger, dus hè, van ja. als een kind was altijd horen vernoemen heb, ja. en dat die nog altijd bestaat, die een uidebuf. Ja. En die, die venster dus is gericht naar de Kalakoven. en die zit helemaal in de punt van die zijgeven. Ja. Omdat er nee zou er hier nog uh, zo'n uh, ja. ja. venster dus ja, te ja. zien zijn. Ik zeg, dat ga ik dan toch een keer even verbel. Nou, Als niet... je daar een keer bij gelegenheid dus keer wil uh, opletten. Zogezegd, ja, ja, ja. Richting Kalkoven dus. Ja. Richting Kalkoven, ja, dat is helemaal in punt van de gevel. Dus, wij, dus dat geeft uh, licht en verlichting aan de, allee, zolder. Ja. de zolder. Maar eigenlijk de zolder nog niet, want er zit nog boven. Ja, het is nog een scherzoverkant. Ja, gelijk, ja, dat is feitelijk nog een grote zolder boven, hè ja. Nee? Ja, ja. Uh, Dat waren hier vroeger, als ik me dat herinner, waren dat hier twee zolders. <coughs> ja. Van de eerste, daar hebben ze dus kamers van gemaakt, dat nu bij ons zo kamers zijn. Ja. Ja. He, en uh, dat zijn met die boogvenstertjes ja. achteraan. Ja. Ja. He, en... Uh, dan ook, boven is er nog een zolder, maar in die eerste verdieping, dus zeggen, in die eerste zolderverdieping, daar zit dus uh, een, een uit de buff. Ja. dat heb ik hier altijd horen vernoemen, maar ik wist niet waarom dat dat ja, ja, ja. uit de buff. en dat, die is er nog altijd. Ja, hier moeten we helaas afsluiten, maar Janneke. Ik kon er in daar zien als we wat Bedankt. dat zal niet lang duren. Bedankt, Janneke. U luisterde naar de twaalfde aflevering van Directofoon met Lotte en René op 23 juni 1991.